Soms vraag ik me af hoe we zoveel mensen op de vlucht kunnen opvangen. We zijn soms bang voor andere godsdiensten. Ja, onze vrijheid en cultuur is me heel veel waard. Ik weet soms echt niet meer wie ik moet geloven. Maar wat ik wel weet, is dat het mensen zijn, zoals jij en ik. Ik zou waarschijnlijk hetzelfde doen. Natuurlijk vinden we dat vluchtelingen bescherming nodig hebben. Menselijk blijven, dat is het minste wat je kunt doen. Stay human. Ga naar stayhuman.nu Wij Goerlenaren is de website over goelen en Riel... Met de agenda, nieuws uit de omgeving, monumenten, religie, natuur en ruimtelijke ordening. Wij Goorlenaren, informeert over Goorlen en Riel. Kijk op de website wijgoorlenaren.nl